We verzoek dit om samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit psalm 31 en daarvan het 18e en het 19e vers. Ik heb te moedloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd, ben afgesneeuwd van voor uw ogen, dan nog walt u ontfermen, toen gij mij voor het kermen. Bemind den heer Gods gunstgenoten, den heer die vrome hoed en straf de trots vermoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die volgend op hem wachten. Wij noemen u het 18e en 19e vers van Psalm 31. met verschuldigde aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woorden terwijl ik men opgetekend vind in het eerste boek der Koningen en wel het zeventiende hoofdstuk van het achtste vers tot en met het einde dat vooraf lezen wij voor de heilige wet des heren en God sprak al deze woorden zeggende ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit de diensthuizen uitgeleid hebt het eerste gebod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 Gedenk des Sabbatdags dat gij die heilig zes dagen zult je arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des in uw schot. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht nog uw dienstmaak. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is.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 Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw huis. Hij zult niet begeren uw vrouwen. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn een os. Nog zijn een ezel. Nog iets dat uw snaken is. Wij noemden u dan voor te lezen koningen het zeventiende hoofdstuk van het achtste vers tot en met het einde toen geschieden het woord des heren tot hem zeggende maak u op, ga heen naar Zarpath dat bij Sidon is en woon al daar zie ik heb daar een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. en als hij nu aan de poort der stad kwam ziet zo was daar een weduwvrouw hout lezende, en hij riep tot haar en zeide haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drinke. En toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide, haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar ze zeide, zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meels in de kruik en een weinig olie in de fles en zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar vrees niet, ga heen doen naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng mij die hieruit, doch voor u en uw zoon zult zo gij daarna wat maken. Want zo zei de Heere de God Israël, het meel van de kruis zal niet vertierd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag, dat de Heere regen op de aardbodem geven zal en zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zoals zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des heren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd, en zijn krankheid werd zeer sterk. Totdat geen adem in hem overgebleven was. En ze zeiden tot Elia, Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar een schoot en droeg hem boven in de opperzaal, waar hij zelf woonde. En hij leidde hem neder op zijn bed. En hij riep dan here aan en zei de here mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herbergen, zo kwalijk gedaan dat je ge haar een zoon gedood hebt. En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep dan here aan en zei de here mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de here verhoorde de stem van Ebia. en de ziel van het kind kwam weder in hem dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de overzaal in het huis. En gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord der hieren in uw mond waarheid is. Of zo wel. <tie>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 En eeuwig wijst. Amen. <tie> Genade. Barmhartigheid. En vrede. Worden u lieten bij de naam Geschonken. En bij de voetgen. Rijkelijke vermenigvuldig van God, den Vader. En van Jezus Christus, onze Heere. Door de werkingen van God zijn Hij lieve Geest. Amen. Een verenigen ons tot gemeenschappelijk gebed. Een verheven vol zalige eeuwige en drie enige vervond Jehova, een God der hemel ten ranen, die den hemel der hemelen heeft op uw troon, omringd door de serivijnen en de pijn. En de geesten der volmaakten die al ingezameld zijn, en daar verzadigd worden we met uw wil, uw goden toebrengen eer en lof en prijs en dankzij u. Dat wij hier nog op deze aarde verkeren, op een aarde die ligt te waggelen, onder het oordeel der zonde, Waardoor de eeuwen heen alles in het werk gesteld is geworden om van deze aarde een paradijs te maken. Maar eens de vloek uitgesproken over de aarde. Het openbaar dat de aarde vol is met ellenden, met kranen, met dood, met raam, met oorlog, met pest, met hollen en van naamloos leed geleden worden. In de gezin, in de ziekenhuis en waar ook, O gezegende Majesteit, u hebt ons ook een plaatsje op deze aarde vergund tot een doorrijd. Want het is maar een korte weile dat we hier op dit beneden ons verkeren, en waar we maar een ogenblikje zijn, om dan, dan de wereld eens en voor eeuwig en voor goed te verlaten. Maar nu geeft gij ons in de tijd dat we hier zijn, de genade tijd, dat is de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Want bij de eeuwigheid houdt de tijd op. En nu leven we nog in de tijd. En we zijn nog in de tijd van de genade. En geeft ons nog dat we nog ons verkeer mogen hebben onder de middelen der genaven waartoe we dan ook in dit morgen weer vergaderd zijn rondom het woord uw genade en rondom de kandelaar van uw getuigenis, dat u, en, dat u ons nog gunt en nog geeft, boven miljoenen bij miljoenen die daar gaan verstoken zijn, onwetend zijn van de ellende waar ze zelf in verkieren, onwetend van de rijkdom der genade die daar is in Christus, onwetend dat er is bij sterven of een eeuwige rampzaligheid, of een eeuwige onzaligheid, onwetend van het woord der genade, waar wij van de eerste tot de laatste, het is kracht van opvoeding, of het uit kracht van overreding. der waarheid, op het kracht van de zaligmakende genade. Maar hier van klein tot groot eh, kunnen we weten dat u ons nog geeft het woord uw genade. O God, u weet in hoeverre eh, dat het eh, gewaardeerd wordt en op welke prijs het gesteld wordt. Het woord zijn genade dat u nog onder ons schenkt en nog laat vrezen. Genade door recht, genade voor zondaren, genade voor verlorenen, genade voor vervloekte en veroordeelde zondaren, genade voor zich, voor die zichzelf een vrije moet willen als in de rampzaligheid zelf bestotten. O God, u mag dan, ook uw getuigenis van dit morgen u, nog eens dienstbaar stellen waartoe toen Gij het gegeven hebt, al dat het zijn vrucht nog af mocht werpen en dat nog eens genade gekend, maar ook genade gewaardeerd werd, o gezegende majesteit, al dat we niet een zondags profiest op na zal houden, die U niet kan behagen en waar U niet mee tevreden bent, want Gij hebt een dag gegeven als uw dag. En gij eist ons op voor uw dag, dat we diezelfde besteden in uw dienst. Daar de dichter van zegt, leer mij o God van zaligheden, mijn leven niet alleen in een dag, maar mijn leven in uw dienst besteden. O, dat u daar dan ook in het morgen u uw woord nog eens zelf willen gebruiken en dienstbaar willen stellen waartoe gij het gegeven hebt kon het wezen dat we nog vertrokken werden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zouden worden in het koninkrijk des zoons van uw eeuwig welvarend. En in zoverre dat er mochten zijn, wat toch u op zijn oude volmacht bekend is, waar gij wetenschap van grafstaf wilt zeggen, waar gij door de heilige geest. En uw levensbeginsel gewrocht heeft. Een levensbeginsel uit God. Door de heilige geest in de herte gewerkt. Laten we zouden kunnen noemen de genade des geloofs. Waardoor men gaat buigen onder de autoriteit. En het gezag van uw woord. Ach misschien dat dat u ook nog zijn. En u leren kennen hoe veroordeeld dat het woord is tegenover hen is. Dat ze in dat woord niet anders vinden, als zodan ze van u afgeweken, afgevallen, afgezorgen, afgedwaald zijn. En dat de we in dat woord alle voor hun zijn. Ach, Heere, maar ook geven, dat zou kunnen zijn dat ze datzelfde woord wanneer ze de woorden mochten eigenen En wanneer zij in de herden komt te werken, dan ze zich schuldig weten dat u de verbondsgetuigenissen gaat ontsluiten voor de wet, waardoor ze leren kennen niet alleen de eis der goddelijke wet en de vloeken der wet, maar ook de genade zoals gij die verheerlijkt met voldoening en op grond van recht en gerechtigheid en dat in het evangelie verklaart door de zoon van uw eeuwig welvaart. ach, gij mocht daartoe dan, ook uw getuigen is nog tegen een dienstwaarstellend, waartoe gij het gegeven hebt. Kon het wezen tot onderwijzing, raad en besturing, tot lering en tot onderwijzing en tot een opbouwen in het allerheiligste geloof. En in zoverre, hier dat die kennis gebracht mocht zijn, ach dat u door onderwijzing, want Heere, gij geeft dat onderwijs. En gij gebruikt het onderwijs en die werkelijk leren kennen, hoe blind en zo uit dat ze zijn, hebben behoefte aan het onderwijs. Waarom de dichter ook geteld, heren, leer mij uw weg en leid mij in uw waarheid. U mag daartoe nog genade versterken en al was het door die geest des oordeels en die geest eruit verandering slaat, komen te maken voor de zoon van uw vrouw welbare als goddelijke kip de verhef verheft daartoe van het licht van uw heilige gezicht nog over ons en wil nog onder ons zijn als in die dienst u kent alle noden u kent alle behoeften u kent alle strijd aller banden gedenk te dan nog ten goede naar de rijkdom om uw genade naar de grootheid uw ververen met verheft als Het licht is aan zijn zo voor ons, ook God. En heb u die genade verheerlijk met bewustheid en medeweten voor eigen hart en leven. Dat we zo bewaard zullen mogen worden in kinderlijke vrezen, in kinderlijke oprechtheid. Want het is hier het land der rusten niet. De ware rust is alleen in u. Maar die wordt hier zo dikwijls verstoord, doordat we hier leven op een aanzien, en een wereld die zo verleidelijk is. Leven op een plaats waar een troon de zetens is, en leven in een vlees wat zonder is. O God, u mag ons genade verlenen, al dat we mogen ervaren dat er toch een rust overblijft voor het volk van God. Dat al is het dan ze hier bij tijden een poosje rust mogen genieten, een poosje rust mogen smaken. Maar ach, dat zijn de voortsmaken, maar van de rust die daarover blijft. Ach, gedenk om ze dan nog naar het vrije van uw welvaart, want dat zal wat inhouden om verwaardigd te mogen gaan, in te gaan in dat land samen. En daarvoor eeuwig te mogen rusten, dat is het genieten van den drie enigen vervolgd. God, rusten is God die enige. O, oh, en dat een eeuwig rust, een onveranderlijke rust. Een rust waar de stijl niet meer kan komen. Een rust waar de zonde niet meer kan komen. En waar de dood niet meer zal zijn. Eerig het nog zijn, onze nacht zijn goede, in dit moeilijk strijdwerk van dit leven. En wil voortgekend, onze kranke, zwakke kruis en rauwdragende. En wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Wat in de ziekenhuizen zich verbindt, gij kent er bijna op deze week weer een jongeman. Door een ongeval hier opgenomen in het ziekenhuis. Ach, gij geeft bewijs dat u regeert en dat u een raad uit komt te voeren. Maar u mocht het nog eens verbruiken, ook voor zijn jonge leven, dat u verwaardigd werd om het eens over te nemen als een vrucht van de zonde. Ach, hier en dat het niet alleen een vrucht van de, maar dat het wordt een vrucht van mijn zonde. Want alle kinderen weer toch maar kennen van die erven en dat is onder eigen zonde, allerhande ellende onderworpen zijn, ja, zelfs verdoemen is. Je mag dan de middelen ook niet verder in de ziekenhuizen verkeren. In verschillende ziekenhuizen, je mag ze te staan, nog genadiglijk gedenken, ook wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Als jongens ons van deze plaats afhoren. U mag nog eens wezen schenken bij een woord en dat de leer der waarheid verstaan en bevindelijk gekend zouden worden. En hierin gedenkt nog al van vandaag eenzame we wezen, wezen of wezenaars, nou, wat zwanger is of gevaar zou hebben, het troost en ondersteunt nog wat in onze inwanden uh, tot die in zucht en vlucht. U zien over de troon te hebben in ogen en banden sterk nog wat gij gebracht hebt. Uw getrouwe knechten die gij nog hebt, in ons diep persoon verlangt geeft dat er de kleine zuiver geluid mag geven. En dat uw koning zegt naar huis rijden, tot afbreuk van schapen krijgt. Gedenk nog onze kinderen, met onderwijs en personeel veel bij de leer van uw woord en aan de kinderen onderwezen zelf te worden in de leer der genade. Niet alleen om voor het maatschappelijk leven hier een betrekking in deze wereld te hebben, want die ga verwijst. maar in hoofdstuk dat ze nog eens gekend zijn, onder de jeugd Een jonge, lange, jonge dochter, Eer dat u daar nog eens kwam te werken, en dat ze de leer der zelfigheid, die gepredigd wordt bevriendelijk en er het is mag te leren kennen. dat straks de kerk zou zijn en niet wat onwetend is. Maar dat we nog toegebracht zouden worden tot de gemeente die ze hebben gewenst. Gedenkt ons diep verzonken land en verzinkend volk en verscheur de kerk in het horen of des ontfermings. En wil uw woord nog heiligen. En zegen en dienst vaart stellen, waartoe gij het gegeven hebt. En wil ons nog genade horen en verhoren. In het verzonnen bloed is zoon, om Jezus te willen. Amen. Wij vinden niet zoveel in Gods woord, dat een licht aan de kerkhevel, een kind van God, zo moedeloos was, dat hij door de vrees gejaagd, het terras geklaagd, werd afgesneden voor jou. ogen. Wij vinden hier een waar gelovige die door het ongeloof als overvallen en als in het ongeloof in de grootste ellende komt. Want er is niets wat meer brengt dan gelovigen, wanneer het ongeloof in het hart komt, wat grotere ellende brengt, moedeloos. En dan, in het voorgaande vers, had hij nog gehandeld over Gods die je groot gemaakt hebt enzovoort. En we wilden hier te kennen geven. Dat hij te moedeloos geweest Dat wil zeggen dat hij niet op Gods woord vertrouwd had. Dat hij niet gesteund had op Gods getuigenis. Want moedeloos is zoveel als godeloos. Dat wil zeggen door het ongeloof. Want het ongeloof betwist Gods almacht. Betwist Gods trouw betwist Gods liefde en verdenkt God. Daarom vinden we hier een mens, mijn horde, die eerlijk en oprecht geen hoofdvlieger is, maar die ook eerlijk en oprecht zijn schuld bekent. En welke schuld is schuld van het ongeluk. En wij geloven dat voor den gelovigen geen groter zonde is dan het ongeluk. We hebben wel eens meer gezegd daar is een tweerlei ongeloof. De wereld die niet gelooft in Gods woord en niet beleidt de waarheid van Gods woord, uh, dat is ongeloof. Maar het ongeloof in de levende kerk, dat wordt hem tot de grootste zon. We zijn hier, ongeloof uh, mistrouwt Gods almacht. Ongeloof onderwerpt zich niet de goddelijke leiding. Ongeloof aanvaardt niet goddelijke kastijding. Ongeloof aanvaardt niet uh, een uh, goddelijk woord. Het ongeloof dat brief waren tegen God. En deze man die wellicht in doodsnoden verkeerde, want we vinden nog dat hij zegt, en door de vrees gejaagd, er is niets wat meer vrees verwekt als ongeloof, En er is niets schonder dan de geloofsoefening. Want het geloof dat vertrouwt. Uit de kennis God vertrouwt het op het woord God. Dat bestaat altijd niet hierin dat wij teksten of versen krijgen. Maar dat woord het geloof steunt en leunt op het woord des en eh, dat zegt de Heer heeft gesproken, maar het ongeloof is blind voor het woord. Daarom wanneer we het vinden, eh, wellicht is deze man in moeite en in kommer geweest als hij die psalm leest, eh, vinden we nog dat zijn vijanden vreselijke verkeer. En dat hij zegt, en door de vrees gejaagd wel eer terecht geklaagd, ben afgesneden van voor uw ogen afgesneemd is afgedaan men. Ja. het is verloren En merk is hoe dat het ongeloof oordeelt en beoordeelt Gods leiding maar wat zegt hij dan toch nog laat gij u ontfermen toen gij mij voor de kern en God heeft deze man zijn ongeloof weggenomen hebt hij zelf niet bovenuit kunnen komen en wanneer dat hij dan hier vindt, en wanneer wil je vinden dat een Heer zijn ongeloof weggenomen heeft, dan wekt hij weer op, wanneer dat hij weer tot de verzekering van geloof gekomen is, dat God zijn God was. En dat het werk van God in hem God's werk was. En dat God geest hem ingeleid had in de verborgenheid van zijn koninkrijk, zegt hij, en wekt hij op, bemind. Den Heer godslund geno genoten. Den Heer die vrome hoed en straft het trots genoeg, En een hij die op zijt sterk. En hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Overeind staat het. Zijt sterk en hij zal u niet verstoten. Uh, merk is uh, wanneer dat hij zelf in de banden gezeten had. En wekt die anderen op. En mijn ze dus zeiden: het geloof krijgt wel eens te worstelen met het ongeloof. En God die komt wel eens wezen met zijn te houden die ze niet geweten en die ze niet gekend hebben. Maar die werkt op zijn eer aan. En waar God op zijn eer aan werkt, hoewel dat voor ons soms makkelijke en moeilijke wezen zijn. Daarvoor vragen we in het morgenuur en wel uw aandacht. Naar aanleiding van het om straks voorgelezen 17e kapitel uit het evangelie, uit het eerste boek der koningen. En daarvan nader het 17e kapitel de twee laatste versen. Wij noemen u 1 Koningen 17 en lees je daarvan voor in verband met de geschiedenis. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzalen in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia, Elia zeide, ziet uw zoon. Toen zeide die vrouw Elia, nu weet ik dat gij een man God bent en dat het woord des hier is in uw mond waarheid is. Tot zover. De hoofdzaak waar we hierbij stil willen staan is in de eerste plaats dat deze vrouw erkent Elia als een man God. In de tweede plaats dat ze erkent dat het woord der bij hem is in verband van het geschiedverhaal. Uh, voordat we daar echter van spreken zingen we uh, van de 25e psalm. En daarvan het 8 en negende vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genade, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt me neer. Kroep je aan in angst en zwaar duizend zorgen, duizend dood. Kwellen mij het angstvallig hart, voer mij uit mijn en nodig. En wat er verder volgt in het 8 en negende vers van Psalm 25. bank dat een Heer het volk Israëls bezocht had met zijn oordelen. Eh, door een driejarige droogte te zijn En dat door middel eh, dat Elia de Heer gebeden had. En dan vinden we dat wanneer dat de spijt begon te verminderen, dat Elia door de Heer gestuurd werd naar de bekrit. En in een wonderlijke zaak, er werd hem uh, door de raven eten gebracht. En uit de beek dronk hij water en vernachtte daar. Had het voor de heren een kleine zaak geweest, om dat water in die beek te houden, gelijk als laatst meel in de fles en de olie in de kruis. Zodat Elia daar bij de beek kreeg wel had kunnen verkeren en kunnen blijven maar wat leert u de historie uh, dat daar in Chiton in keer er was we een van we, waarvan we wel mogen geloven dat God ze verkoren had op velgen en u moest er een tijd aanbreken dat het mens tot God verkeerd werd en uh, wanneer nu de week daar opgedroogd was? En daarover geen eten meer dreigden, Zegt de heren tegen die dat hij op moest gaan eh, naar de Sidon in, in Syrië. En dan vinden we eh, dat wel een hele lange reis geweest is. Men vermoedt wel van 20 of 30 mijlen. Eh, dus eh, wel een kilometer of 15 geweest moet hebben. Heeft die man moeten wandelen, zonder eten en zonder drinken. En wanneer dat hij dan tot die stad komt, en dan ziet hij daar een vrouw uit de poorten der stad komen. En een heer die had tegen hem gezegd, dat hij een vrouw geboden had, dat die voor hem zou zorgen. Elia die heeft de waarheid geloofd, en die is op prijs gegaan. Je had een heer gezegd, niet welke vrouw, maar dan vinden we wanneer dat hij daar komt in de weg van Gods voorzienigheid, daar komt een vrouw uit de poort. En die was doende om enig goud te lezen. En dan gaat hij, die Elia, die zo gewichtig, zo ernstig, zo scherp op komt treden, zegt tegen die vrouw heel vriendelijk om wat water vraagt en wanneer ze dan gereed is om nog een weinig water te halen, eh, dan zegt hij tevens en brengt mij ook een koek dat ik eten. En dan vinden we eh, daar in de eerste plaats, mijn hoorde, zijn vrouw. Die zei, nee man, dat kan niet meer. We een beetje water daar zelf nog voor kunnen zorgen, maar voor brood niet meer. En daar horen we een vrouw die moet sterven. En daar horen we een vrouw die niet alleen voor haar eigen moet sterven, maar ook de zoon moet gaan sterven. Er van Hagen, dat ze toen hij dacht, uh, zij dacht dat hij van dorst om zou komen, werd het ze hem onder een stelk. En hij, hij gaat op een afstand zitten, want ze kon niet aanzien, dat haar zoon zal sterven. Van dood. Maar hier vinden we, mijn ouders, een vrouw. En die zegt dat ze moet gaan sterven. En nu is er nog een klein ogenblikje gelegenheid om de leven van haar en de man en van de zoon te verlengen. En wat was dat? Helaas ze zegt, mijn heren, dat kan niet want ik ben aan het hout lezen en ik ga straks nog, nog een weinig olie in de kruik en nog een weinig olie in de fles en nog wat meel in de kruik en als we het dan opgegeten hebben, dan gaan we sterven. wat moet dat geweest hebben voor een moeder met een kind? Wij lezen daar zo gemakkelijk overheen en ze ligt overheen. Maar we moeten eens indenken, mijn heer. Wanneer het is werkelijk waar gaat worden. Dat deze moeder niets anders meer kon bekijken als de dood. Dus hier vinden we een moedeloze, ongelovige vrouw. Die door de moedeloosheid neergedrukt was. En zegt, we gaan de laatste koek bakken. En dan gaan we maar sterven. En dan wordt deze een verloren zaak. Regen komt er niet, brood is er niet. Dus er schiet niets anders overal sterven, mijn herders. Een zeer gewichtvolle vraag. Elk een die God op komt te zoeken. In de tijd, die wordt voor de dood geplaatst. En we stellen, deze vrouw heeft zeker de dood ook verre gesteld. En wij stellen van nature de dood alle verre. Die zit voor ons algemeen nog wel in Amerika. En wanneer er iemand sterft, is altijd nog een ander. Maar mijn houders. Als God en mens te sterk gaat worden, dan wordt hij voor de dood geplaatst. En wat doet de dood? Die brengt hem in het gericht van God. Dus, en de dood heeft een oorzaak, want wanneer deze vrouw zal moeten sterven, was het omdat God met zijn oordelen ook over Sidon en Tyrus was, want daar kwam die goddeloze, ach, die goddeloze vrouw. Van Achap vandaan. Dus het oordeel trok zich zelfs op de plaat. Waar Izebel vandaan kwam. Dus het oordeel. Dat was dat God kwam te bezoeken met honger. En mijn ouders, En we zeiden straks. De dood die stellen wij te ver weg. En we houden er toch zo weinig rekening mee. Eens zullen we ervoor geplaatst worden, deze vrouw, die hier voor de dood geplaatst wordt. Er was een vrouw die door God bemint was. En u brengt met dit gesproken God zelf die vrouwen op. Anders zoekt men geen nood. De rand. We hebben het een woensdag nog aangehaald, meen ik. En maandagmorgen middag was ik even op Snidrecht. En we hoorden we van een man uh, die een telefoongesprek had en een zekere betrekking afzijde. En hij legt de telefoon op neer en hij valt dood bij de telefoon. En nog wel wat verwachten van het leven. En zo is een mens en zover leeft men bij de dood vandaag. En God heeft gesproken toen Adam gezondigd is. Heeft Adam wel bewezen dat hij vreesde voor de dood. Want hij zocht zich te verbergen voor God. Want God had gesproken ten dag als hij daarvan heeft. zult gij zijn dood sterf. Helaas mijn houders, dat staan wij er weinig bij stier. En ja, wat overdenken we dat weinig, we hebben nog zoveel leven voor ons. Maar als er is een tijd aan gaat breken, dat God het oog op ons krijgt, en God naar zijn even voornemen met ons gaat handelen. Hier vindt een vrouw die had ons met de dood te doen gehad, zoals de man verloren. En nu schiet erover over met haar zoon. En nu moeten ze bij haar gaan sterven. Hartverscheuren. Moet dat wel geweest zijn voor deze vrouw? De overdenking. Misschien dat er kind al achter schrijft schrijven aan de oor. Ik ga nou wat hout lezen. En we zullen het laatste bakken en dan weet ik het niet meer. Draag, God, haar niet. En wat vinden we dan? Hij Het Zadimia tot haar sprak. Hij gaat heen vaak uh, mij een koek, want als, zo zegt de hier, uh, want zo zegt de hier, de God Israël. Ach, daar gaat hij spreken over de God Israël. En dat het olie in de kruik en het, het olie in de fles en het meel in de kruik niet verminderd zal worden totdat de Heer regen op de aarde geeft. En dan vinden we een wonderlijke zaak. Dan zei die vrouw niet dat is mogelijk. Hoe kan dat nou man? Een, een weinig meel open de, in de fles. Een weinig olie in de fles. En een weinig meel in de kruis, En dat die verminderen. Dat is helemaal onmogelijk, man. Er zit voor mij niet anders over een sterf. Een wonderlijke zaak. Hier krijgt dat mens, die moest herstellen. En alle hoop van herstelling. En alle hoop van levensgenot. En alle hoop van levensvreugde afgesneden werd. Die krijgt hier een belofte. Krijgt hier een belofte. En welke? En wel in de naam van de God Israël. Daar hebt ze wel van gehoord van die God Israël. Jezus zegt zelfs nog in het Nieuwe Testament dat in de tijd een niet gezonde werd als tot een vrouw van Servat in de tijd van ons. En dat er vele weduwen waren, maar dat God het oog had op die weduwen. Dat er vele melaatsen waren, maar dat alleen die man die aan het hof van de koning van Syrië was van z'n helaasheid gewereinigd was, naar aanmanen, een wonderlijke zaak, twee heidenen, en eh, God geldt zijn eigen volk, voor wij dat wil zeggen, niet in deze zin, dat hij zijn volk verlaten heeft, want hij heeft geen geweest. maar God die komt, deze twee mensen, en is zoon op deze vrouw, en eh, dan krijgt dat mens te geloven, dan zegt ze niet, maar mijn Heer, ik kan nog een koek bakken dan is de fles Leeg, hoe moet dat niet? En we vinden hier, mijn hoorde, de kracht van het woord. En het geloof aan het woord. We zouden zeggen, als je dat zo leest in het verband. En Elie zei dat dat haar vreest niet. Dus dat mens is wel vergroot met vrezen geweest. Wanneer ze gezegd had, uh, uh, wanneer ze gezegd had uh, dat hij heen ging om wat water te halen, haalt mij ook een beetje brood. Maar ze zeiden, zo waarachtig als de Heer uw God leeft. Ze zijn niet zo waarachtig als de Heer mijn God maar zo waarachtig als de Heer uw God leeft. Indien ik een koek heb van alleen een handvol neel in de kruik en wat weinig golden in de fles. En ziet, ik heb een paar houten gewezen en een geheel. En zal haar voor mij en voor mijn zoon bereiden dat we eten en dan sterven. En dan vinden we eerst dat Elia zegt, vrees niet. Dus hier is een mens wel die onzaggelijk vervuld is met vrees. En mijn hoorden, we vinden zoveel in Gods woord, waar men vervuld is met vrezen, dat het woord die vrees niet, zo spoedig op de lippen van zijn knechten, en zelfs op de lippen van God ligt, vrees niet. Dus, dat mens dat in het ongeloof denkt, de bezwijking, en dat zegt over de Heere uw God, maar ze zeiden zo waarachtig als de Heer uw God leeft. Ze wil zeggen u hebt wellicht een God zoals ik er geen hebt. De afgoden hebben me niet meer kunnen helpen. En de dood doet gewerkt. En mijn zonden zijn wel de overtaak, Maar die bleven nog wat worden. En dan vinden ze dat hij zegt zo waarachtig als de Heer de God Israël leeft. En zo zei de heren, de God Israël, het meel in de kruik enzovoort. Dus hij sprak over de God van Israël. Hij heeft het niet over de God van Jacob, maar over de God van Israël. Dat wil zeggen, wanneer dat hij dat terug naar een worstelaar. En nu heeft God hem geboden en nu krijgt hij hier vrijmoedigheid. Door de heilige geest in zijn hart. Uh, dat hij kwam te spreken. Dit is de vrouw die God mij aangewezen heeft. Hij gaat eerst hier een gebedje doen. Heere, is dit deze vrouw wel? U me beloofd dat u een wederlijk uh, zal geven die voor me zorgen zal. Nee, hier vinden we mijn houders. Het geloof overwint het ongeloof van die vrouw. Door het geloof van Elia. Uh, die zegt, al ze zegt de Heer, de God van Israël. En wat is er gebeurd? Uh, die vrouw, die heeft een koek weten halen en weten bakken. Eerst voor Elia. En dan vinden we dat het olie in de fles werd niet verminderd. En het meel in de kruid hield niet op en zei elke dag maar bakken. Hier vinden we, mijn leugen. Dat die vrouw toch wel geloof gehoefd En dat die vrouw wel bewezen heeft. Wanneer ze eerst gezegd heeft. De Heer uw God. Maar wanneer hij zegt. De God Israël. En van die God Israël. Zat ze toch zeker wel horen, Want ze wonderen die gedaan is, En nu komt de God Israël. aan haar een wonder te doen. Door haar te voeden en te spijzen. Wellicht een jaar lang. Een zeer schoon beeld, mijn ouders, wanneer er nog zouden zijn die vrezen van de sterven, en vrezen dat het om zou komen, en te moedeloos neergebroken, die bij met de dichter moeten zeggen duizend zorgen, en duizend doodsen kwel mijn angst had. die bij vrezen, en dat ze om zullen komen in de andere stel en die door de Satan soms geplaagd worden, sterven. En dan zal God je met één kop wegwerpen. Je hebt de maat bij je zonde volgemaakt. Je hebt de maat bij je ongerechtigheid volgemaakt. En dan vinden we niet dat deze vrouw in opstand komt en in vijandschap komt, nee. En zo onderwerpt zich, ik moet sterven. Er komt een ogenblik in het leven aan te breken dat het een hopeloze zaak wordt. Is het voor u wel eens een keertje hopeloos geworden? Is het wel eens een keertje afgesneden geworden? Merk eens welke schone lering op dat hier inlegt, mijn houders. Het is hier voor deze vrouw. En niet alleen voor haar vrouw, voor die vrouw, maar ook haar kind. Ach, het is niet de vrouw die zegt ja... Uh, dan moet eerst mijn kind maar sterven. We lezen in de stad Samaria, toen daar zo'n vreselijke honger was, dat er een vrouw was, die haar zoon zelfs slachten op had. Maar dat vinden we hier niet, dat deze vrouw haar zoon zelfs slachten heen. Ze zegt, dan moet ik maar sterven, en dat kind in mijn armen sterven. Ja. Want er is geen ontkomen meer aan. Dus het is zoveel als zij buigen zich onder het oordeel. En mijn oort is een gezetende zaak. Wanneer we zijn een keertje maar mogen buigen onder het oordeel, volgens het uitgesproken vonden. Maar dat wanneer dan de zaak hopeloos wordt en verloren is, dat God zijn dienstknecht vindt. En door middel van zijn dienstknecht haar komt te verkondigen, dat er spijt en drank zal blijven. Wanneer het God beheugt, wanneer we onze ellende en verlorenheid leren kennen. en hij komt door middel van het woord, wanneer de wet alles afgesneden heeft, wanneer de wet vervloekt en wanneer de wet verdoemt, en wanneer het een afgesneden en verloren zaak is, dan we het niet meer omkomen kunnen. zolang we het nog met onze godsdienst klaar kunnen maken. Ach, mijn oor, het gaat nou. Maar het wordt hier een afgesneden zaak. Wanneer het is een afgesneden zaak geworden, dan vinden we hier dat er een overvloed gebleven is. En wanneer het dan god er komt te behuigen, door middel van de prediking zijn de knechten, of zelf zijn knecht de zoon of de openbaar, of door middel van zijn knechten gaat prediken dat... Er nog olie zal zijn en brood zal zijn. Dat wil zeggen dat hij zijn lichaam verbroken heeft. En zijn bloed vergoten heeft. Dat er overvloed is. Laat ik het anders zeggen. middel middeltje tegen de dood. middel middeltje tegen het oordeel. Wat alleen maar is in Christus. Is. Wat het enige middel is. Het gepaste middel. Zijde deze vrouw. Kom te geloven, dat hoe het droeve hoofd dat er staat, de zaak erbij staat. Die man spreekt met goddelijk gezag en met goddelijke autoriteit. Dus het was het goddelijke woord. Kom, hebben we zeldanig wel eens, onder de bediening van het woord verkeerd? Hebben we zeldanig wel eens onder de waarheid verkeerd, dat het voor ons is geworden godswoord? Deze vrouw krijgt door het geloof te vertrouwen. God zorg. We gaan hier niet over het uiterlijke leven spreken. Want, mijn woorden dan kan het bij tijden ook wel zijn. Eh, dat God wonderlijk komt te handelen. En wanneer er is in nood of in gebrek of in tijden eh, van eh, lichamelijke of huiselijke omstandigheden. Dat hij dan ook nog wel eens waar kan maken. Eh, dat het olie in de fles niet vermindert en het meel in de kruis niet ophoudt. Maar, houd in gedachten is, we hebben hier een zeer schone leerling. Dat wanneer dat het evangelie ontsluit, die onderspulijke rijkdom van Christus. En eh, dat er dan zulke overgoed is. Dat die vrouw elke dag met de heer die het gesproken is kon verhonderen. Het meel dat minstig niet en de olie in de fles minstig niet. Je ziet hoe wonderbaarlijk of dat God kwam te handelen. Dus er bleef voor die vrouw overvoed om genoegzaam te eten en verzadigd te worden. En Elia had er van. Mee. En merk eens mijn horde. Elia was hier een knecht des Sieren en die mocht mee eten van wat God bevolen had die mocht dagelijks zien wie God voor die vrouw was en wie God voor hem was ik denk dat we ze een gezegende tijd hebben. en wanneer het zo dus ooit gebeurd is dat die middelaar aan onze ziel vol is geworden als het enige en het waarachtige leven en we zijn geen tegen God maar we maken buigen onder God. En hij openbaart zich. Dat er bij hem zulke kan is. Ach. Dan kan het wel wezen. Dat het woord van God onze spijs en drinken. En dat er een tijd aan kan breken. Dat het kan zijn uw woord kan mij. Door te, hoewel ik alles mis. Door zijn einde En hart en zin stelen. Zouden ze die hier ook nog zijn. Die woord kan mij, dat wordt de spijs van de kerk, het woord van God. En bijna wil ik kennen, uh, wordt het leven door onderhouden, dan ze niet bezwijken. Deze vrouw die heeft, wellicht zeggen we, bijna een jaar geleefd, zonder te bezwijken, geleefd door het geloof. Werkelijk heeft ze geleefd door het geloof. Wanneer ze morgen weer naar die kruis moest. En naar die fles moest. Misschien dat de straten ook wel een spijler geschoten hebben. Je denkt zeker dat het zo blijft. En toch is het waar geworden. Maar wat gebeurt er mijn ouders? Daar had die vrouw niet op gereken. Je had wel eens gehoopt en dat. Eer zo lang als dat er honger in het land kwam, dat het meel in de fles is, had ook India gezegd, maar wat voor India verborgen geweest is, en dat had hij niet bijgezegd. En wat gebeurt er? Nou wordt er zo ziek, en we hebben geen olie in de fles, en we hebben geen brood, geen meel in de kruis. Die het fatty was dat hij kan begrijpen waar we heen willen. Nou verlies voor die vrouw het olie in de fles te waaien. En het meel in de kruis te waaien. Waarom? Terwijl de zoon die moet sterven. En die gaat sterven. En die sterft op de stof. En met het sterven van haar zoon. Mijn hoort is open. God er de ogen voor de zon. Dat ze met, al is het dat ze bijna een jaar gegeten had. Van het meel uit de kruis. En de olie uit de fles. Dat er schuld niet gedeligd was. Ik denk er eens even over na. En dat ze nog een openstaande schuld voor wat af. Zij had het zo willen houden. En ik vrees mijn harde standen die onder ons ook willen zijn. Die het wel eens een beetje willen houden, een belofte. Een goede toestand. Een aangename gestalte. Een geloofwaardig zijn. En een gelovig leven ook. Goed. Maar houd er rekening mee over denken. Een de God, die gaat hier bewijzen op die vrouw niet. En als vrucht van zijn verkiezende niet. Laat hij die vrouw niet leven in het genot van het wonderen, het wonderen gebeurt er, zeggen we. Haar zoon blaast te naden En dat in de schoon. Ja. Dat heeft Elia niet kunnen voorkomen. En dat heeft Elia niet, Elia niet tegen kunnen gaan. En dan vinden we dat... Uh, zij uh, in het geschiedenis na deze dingen, dat deze zoon, de vrouw, uh, de van het huis krank werd. En zijn krankheid weer hier zeer sterk, totdat, uh, hij, totdat geen adem in hem overgebleven werd. En een openbaar gezicht. Wat, zegt ze, wat heb ik met u te doen? En gij, man God, zijt gij bij mij ingekomen? Om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden. Ik is, je vindt een schoon beeld, mijn oude dat bij het sterven van haar zoon wordt haar ongerechtigheid in gedachtenis gebracht. Dat wordt er voor de ogen gesteld. Ach, als er is een rekening mee. Als God onze ongerechtigheid voor onze ogen komt te stellen, dan we ze niet kunnen ontluchten. Dat al is, dan we onze ogen sluiten zouden, daar wil ik niet over denken, daar wil ik niet over spreken. Maar als God het komt te doen, kunnen we niet nog genoeg begraven. Bedenk, mijn horen, staan we er zonder in ons eigen ogen nog makkelijk kunnen begraven. En lief maar uit ons gedachten is helpen. Ach, wanneer Job in de banden zat, zegt hij gedenk, niet de zonde maar de jeugd. Hij komt te bezoeken de zonde van mijn jeugd. En David zegt, gedenk, niet de zonde van jeugd. Ach, als God is thuis, brengt mijn horen, wat er achter ons ligt. En wanneer dan de ongerechtigheid zich gaat openbaren. Dus... We vinden hier niet een zeker verwijt aan Elia. En nou, uh, dat Elia geeft de tocht de oorzaak wanneer ze zegt, en ze zei tot Elia, wat heb ik met wie te doen? Uh, gij maan God, dus ze noemt hem mijn maan God, zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden. Uh, Bedenk eens dat de vrucht van de bediening is, het dat door middel van de prediking alle grond van onze voeten weggenomen wordt waarop we menen te staan en we worden ontdekt aan onze ongerechtigheid en we worden ontdekt aan onze zonden zelfs die we vergeten zijn en God stelt in het licht van ons aangezicht wat kon die vrouw met die kruid mee doen en wat kon ze met die fles mee doen de dood deed ze werk. Overdenk eens mijn redder als God doorgaat werk. Hij heeft, we deze vrouw, zo lief. Dat hij met het doorgaat werk. Hij wil ze niet, met eerbied gesproken, in het wonder op te laten gaan. Ach, het is toch een wonder, Iedere dag die vlecht maar weer. En olie vermindert niet. En iedere dag die kruipt maar weer. En niet het voor een Ach wat ben je toch een lief wezen Ach oh, wat ben je toch een bemindelijk wezen En hey, wat maak je toch goed met En me? hey, wat maak je toch goed met mij en mijn zoon Nee hier vinden we een ogenblik Daar komt God alles achter te snijden We zeiden in de begin zal ik maar sterven En met mijn zoon Zal ik maar samen sterven Nu sterft ze in zijn haar En is met haar ook gedaan en de ongerechtigheid, ach, we vinden nog in Salem 9, ach, wanneer de Heer de ongerechtigheid komt te openbaren, ach, dan kan het vlees soms wel eens verkeeren. We moeten niet zo lichtvaardig denken over de zonde, en we moeten niet lichtvaardig denken over de ongerechtigheid als God de thuis brengt. Anders doen we het wel hoor, Anders hoe we het wel. Kunnen we wel een beetje overeenlezen? Maar als God ze thuis brengt, wordt het een andere zaak. Deze helm. zegt bij u gekomen. Ah, om een ongerechtigheid in mijn gedachten is te brengen. Dat ik tegen God gezondigd heb. En dat hij me nu bezoekt met zijn oordeel. En dat het weer verloren zaak geworden is. En wat vinden we dan? Elia, die spreekt niet één woord, als alleen. En hij zei ze tot haar, geef mij je zonde. Dan zegt ze niet nee. ik moet hem begraven. Weer een wonderlijke zaak, mijn God. Wanneer je hier de schuld over krijgt, nemen. en wanneer je krijgt aanvaarden, de vrucht van de zonde, dat is de dood krijgt hem gewillig over te geven. Ja. En als we zo'n daarna nageworden voor God, en het doodvolle krijgen het ondertekenen geven om gewillig over ja. Ach, mijn horde, ze is lang lijken we, dacht ze met haar zoon het nog op de been kan houden. Maar nog gaat er een andere weg met haar, een weg met erin. Ach, nog gaat God een andere weg met erin. Ja. En... Nou, geef je de zoon aan Elio ook. We zouden hier uh, nog een zeer schone lering vinden om zijn ouders en onze kinderen. Ja. O, oh. mijn heer! Als we geen raad weten met onze kinderen. Er geen raad weten met onze kinderen. En het wordt een onze zonden. Anders, de jeugd van tegenwoordig, die jeugd van tegenwoordig, het is toch verschrikkelijk. Maar het wordt door ons over. En het wordt onze groot. En de Heer zelf is overdenken. Als ik zelf geen raad meer Ach, mijn geheugen slaat ons toch, denk. Het vrees dat er weer geklaagd wordt over de jeugd. Als het ons eigen zonde worden. Ja. En als ons eigen zonde is, maatregelen worden. Dan komen we aan die geestelijke Elia nog overgeven. dan dus zijn ze dood zijn. Ja. ze dood zeg. We vinden hier niet dat die vrouw zegt, daar blijf je af. En ik zal hem zelf wel afleggen. En ik zal hem zelf wel met graf leggen. Nee. Ze vinden dat ze hem onvoorwaardelijk geeft te mogen. Want ze niet niets zonder dus wat ze recht verloren. Recht verloren. En onder het recht ging ze verloren. En onder het recht recht was ze de, de zoon verloren. God deed hier zijn oorlijf. En het was nog niet meer te zeggen. Ah de schulke is openvalt mijn oor. Hebben we niets meer te zetten, Dan Dan het God. En dan aanmoet God. En de mens krijgt de schuld en zwijgt over. Zo is het gebeurd. Ach, is het wel eens gebeurd. Tijdens, je leert een lering ook uh, voor de jeugd, dat men al vroeg kan sterven. Dat men ook vroeg, kan sterven. Deze jongeling is krank geworden en is vroeg moeten sterven. Maar niet om naar de hel te gaan. Och, hij moet sterven om het leven terug te krijgen. Wat was het? Elia, die nam dat kind, hij zei, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in zijn opperzout. Daarin hij zelf woonde en hij leidde hem neder op zijn weg. En hij rief de en aan en zei de Heere, mijn God. Heb gij dan op deze weduwe. Waar de welke herberg zo kwalig gedaan. Dat gij haar zoon gedood hebt. En hij maakte zich driemaal hard over het kind. En hij rief de Heere aan en zei de Heere mijn God. Laat toch de ziel deze kind in een wederkeer. En de Heere verwoorden de stem van Elia. En het de ziel des best kwam geweten in hem, zodat hij weer de levend werd. Een wonderbare zaak, mijn god. En we vinden van Jezus, toen dat meisje van je Iris gestorven was, dat hij ze bij de hand nam. En zei de hij niet gaat maar ik zeg het niet. De jongeling ten einde, dat hij sprak, en hij nam hem bij zijn hand. En hij zat overeind op de baar en het straks. We vinden van is dat hij maar dat kracht niet. Hier vinden we een schaafbeeld, Mijn de hudder, deze geestelijke Elia, deze Elia die heeft het in gebed moeten doen. Hij heeft zich drie maal uitgestrekt over deze jongeling. En dan gaan we niet geestelijke of inlegkunde. Want dan zouden we zouden over dat drie maal ook nog wel wat kunnen zeggen. Maar we gaan bewaren ons ervoor. En we vinden hier het krachtige bed des En door het krachtige bed geloof, Waar hij zich uitgestrekt heeft deze, deze jongen. is deze jongen van leven geworden. En dan vinden we, en Elia nam het kind. En bracht het van de huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei dus, die is zo blijven. En merk eens, hier krijgt ze terug wat ze verloren had. De zonde die hadden ze aangevreden. De ongerechtigheden hadden ze aangevreden. De dood had zijn werk gedaan. Want ze leefde alleen, toch alleen voor de kind. Dus was het kind dood, ik ook dood. Het is verloren. Ze is verloren. Maar nu krijgt ze haar kind leven terug door Elia. En dan vinden we in het laatste vers eh, dat ze zegt, toen zei ze de vrouw heer: nu weet ik dat gij een man God bent. Weet je dat van tevoren niet? Had ze niet uit die kruik gezeten? Had ze niet uit die slet uit gehad, Had ze niet gezegd, de God Israël? Uh, die uh, zal het olie in de fles niet verminderen en het meel in de kruis niet. Merk is mijn oor. De Heer geeft een stapje verder met het. En uh, nu gaat zij een andere beleidelijk doen. Nu zie ik dat gij een man God zijt. Dat wil zeggen een knecht van God. Die bewezen heeft dat uw woord de waarheid is. Want zegt uh, u, weet ik dat gij man God zijt. En dat het woord des heren in uw mond waarheid is. Het dus, hier beleidt deze vrouw de waarheid van de prediking van Elia. Dat het woord uit uw mond waarheid is. Ze wordt gebracht bij de waarheid. Ze wordt gebracht bij het woord der waarheid. Waardoor ze krijgt te vertrouwen. Op het woord der waarheid. Had in de eerste keer gevreemd voor de dood. De tweede keer de dood toch zijn werk gedaan. Die bewijst door het heelzalige geloof. Dat ze zijn Heere huldig. Dat het woord God was. Het woord der waarheid. Met andere woorden. Zij kon zich op dat woord van Elia verlaten. Met andere woorden, wij kunnen ons op het woord van God verlaten. En in zonderheid, wanneer we doorgenade hebben leren kennen, wat deze vrouw heeft leren kennen. En dat, ik denk dat ze toen anders het kruik en toen anders het meel in de kruik en de olie in de fles ja, O, mijn hud, toen heeft ze vanzelf de brood gegeven. Maar toen En nu heeft ze na die tijd, uh, heeft ze leren en mogen ervaren door het geloof, uh, dat die man niet alleen een man gods was, maar het woord en waarheid bij hem was. Met eerbied gesproken, ze kon zich geheel aan hem toevertrouwen. En wanneer wij nu Christus leren kennen, houdt hij een enige zelf weg, Hou die enige verlossingen die zelfs dooddorven en helversplonde heeft voor de overwinning en getriorfeerd heeft over de dood. Ach, dan kan het wel eens geleden dat de vertrouwen gesterkt worden en dat we door het geloof bekennen niet alleen dat hij bij hem het woord er waarheid is, maar dat hij de waarheid is en dat hij het woord is. Het woord dat links, zo wordt het, en hij de weg, waarheid en het leven is. We hebben hier in het kort iets van gezegd, in hoofdstrekken, zoals we met een enkel woord van toepassing besluit. Vooraf zingen we nog het Psalm 116, vers 5. Hij hebt, oh heer, in het dodelijkst tijdsgebrek, mijn huwgeret, mijn tranen willen terug, wat er verder volgt, that in het vijfde vers van Psalm 116. Weg en reis naar de eeuwigheid. Wij worden eens voor de dood geplaatst. Of bewust. Hij kan ons onbewust overvallen. Maar we worden er toch een keertje voor geplaatst. Het is de een mens eenmaal te zijn. En God hem niet bepaalt een ouderdom. In het 90 vinden we zoveel sterk zijn 70 jaar. En zoveel zeer sterk zijn 80 jaar. En dan noemt u nog bij dat het uitnemenste moeite en verdriet Maar de ervaring leert, eh, dan zou kinderen kunnen sterven. En alhoewel het niet zoveel voorvalt, eh, toch kan het gebeuren. En dan hebben kinderen ook een hart nodig dat vernieuwd wordt. En dan vragen ze de kinderen wel eens. En ik zou de kinderen wel eens afvragen. Ach niet tot zangmakerij. Maar wij weten uit ons kinderjaar dat we voor de dood geplaatst werden. En als je als kind moet gaan sterven. Ach, we waren zo'n bang voor bij het graf te gaan. We durfden zelfs niet eens op het graf te komen. Alles weet je. En als we dan voor bij het graf kwamen, elke dag naar school. Tijd ook oh, bereid om te sterven. Ach, dan hadden we bij tijden ons hoofd wel hier. Altijd diezelfde preekmaat. En mijn heurde. de jonge dochter, zon, zon. Het openbaart zich. Als we de berichten nagaan. Over jeugdigen. We dachten er ook in de afgelopen vakantie maand Over jeugdige Die onverwacht en ongedacht. Niet alleen voor de dood geplaatst. Maar de dood ingezaam zijn. En nu leven wij nog. Aan deze zijde van zo'n graf en eeuwigheid. En we leven nog in het heden derde naam. Maar wat moet dat zijn, mijn woord, als de dood ons afsnijdt en we staan dan in het gericht van God en dan onze zonde openkomen. Want dan zal het bloed van God zal weten zijn. En het boek van onze consciëntie zal open gaan. We vinden nog in de boeken werden boven. We. Ach jonge, lange, jonge dochter. Dan zal geopend worden als aan deze kant van gravide wat je in je jeugd gedaan hebt. Wat je op de dag, beste heren, gedaan hebt in je jeugd. Waar je de dag mee besteed hebt. Zelfs zodat gij die dag onder Gods woord gezeten hebt. Ach, aan hoe ver dat we, dat we gewaardeerd zullen hebben. Zal het bloed van onze conscientie open gaan. En het boek van God zal weten zijn. En een durf ik u te prediken. Als dan niet onze zonden uitgewist zijn. Door het bloed des land. Dan zal daarin gedachtenis gebracht worden. Wat wij vergeten. Wat we nooit over meer denken. De gedachtenis. Geeft. En dan zullen we zo overrekenen. De heeste van ons. Volgens rechtvaardig. Ach. En het niet aan kunnen doen. En nu is het nog gename tijd. En nu is het nog te wel aangename tijd. Nu is het nog te dag de zaligheid. En hoewel er geen hongersnoot is. Mijn hud. In wezen houdt met hier gesproken. God kworen. Het ware hemelbrood is. Ach, daar is zo weinig honger. En er is zo weinig dorst. Weet je waarom? Omdat er zo weinig mensen zijn die sterven moeten. Maar als het is waar gevoelig, Wat we van deze vrouw vinden. Ach, ze komt niet meer ontlopen. Inmiddelen waren er die voor, die werden afgesneden. Het weer sterven in Rottenboek en ze vreemdde met grote vreemd. En dat mens zat daarin, het land was dan wat hout bij elkaar, met de enkele Spanen. En daar zag ik straks moet ik sterven met mijn kind. Straks moet ik sterven met mijn afgeholpen, die hebben me nu geholpen. En hier zit ik dan sterven en uh, die God ontmoeten en dan een boodschap te krijgen. Komt voor haar een verloren zaken. Heb gij die boodschappen gehad? De boodschap dat de God deze helft tot u gesproken heeft. Dat God gesproken heeft over het Christ. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me wel behaal, dat ge ervaren dat zijn vlees waarlijk spijs is en zijn bloed waarlijk drinkt. Heb je wel het ooit gesmaakt dat het meel in de kruis niet verbindt en de wolken in de fles, alleen de onbestandelijke rijkdom die er is in Christus en zegt. Maar, nou, de scheidende dag, er kan een gestegene tijd te dat we in Jezus op zijn titel zetten kunnen de bruidenskinderen vasten, zolang de bruide van de vader is. Maar wanneer de bruide van van hen weggegaan, dan zullen ze vasten. Je krijgt deze vrouw een rouwklager. Een rouwklager, ze wordt herrieden, haar zon bestaat gelopen. Ze wordt ontdekt door die geest, de oordeel en de Het boek van de consciëntie, het boek van God zal zijn gelopen. Ze mist bestaan voor God. En nu sterven. Het sterven van de troon was daar de oorstek van. Ach, het gaat bij ons niet over dat er een troon moet sterven, moet zelf sterven. Dat wil zeggen, uh, sterven aan waar we voorheen van geweest zijn. En wanneer hier God, dat had deze vrouw toch niet gebeurd. En Elia, die hebben het niet gelegen. Maar hier vinden we die vrouw die heeft, haar zoon in het schoot moeten verliezen. Haar leven, haar genop, haar blijdschap, haar troost, haar zoon. En nu moeten verliezen. Oh, bedenk eens als Christus uit het gezicht gaat. Als Christus niet meer zichtbaar is. Waar men zich aan het genop en het vermaak aangehaaf heeft. En hij is voor ons of dat hij gestorven. En niet meer zichtbaar, we dus vinden hier van die vrouw, dat Elie en nam hem weg, die nam hem van haar slot. en ging we naar een andere plaats, dus het gezicht, niet weten hoe het vallen was. Vallen en toch wel eens, enige hoofd, enige verwachting dat hij in de handen van Elise in goede handen was, waarvan ze hem dan straks terugkrijgt. Oh, mijn God, wanneer we hier leren sterven aan alles, Christus. en hij verbergt zich, wat is het, voor de discipelen geweest toen je in de dag zijn erop staan. te hopen baden, ik zie hier pijn, ik zie hier werken. Hij is voor Maria Magdalena geweest die hem door de dood af en moeten staan. En nog wel met een dood wilde kroelen. Eh, maar dat wilde leren niet. En wanneer dat zo op, wanneer dat hij opgestaan is. En hij zegt Maria, hier ben ik weer. En zij roept uit. Bravo, in mijn meester. En ben eens mijn hud. Hoe schoon of dat God hier komt te handelen met deze vrouw. Totdat de waarheid, er gaat hoogte gegenderkennen en met eerbied gestroopt. nu niet zozeer weer leven moet. Het kon er niet buiten van het meel in de fles. Van het meel in de kruik en ook in de fles. Maar bij het woord des desieren. Het woord des desieren waarvan ze getuigen. En dat het woord des desieren in uw mond waarheid is. Om door genade en door het geloof te maken leven bij het woord God. En door het geloof zeggen, leven, leven we ook alleen bij het woord God. Het woord van God, wat ons leert en onderwijst in de weg die we hebben te verwandelen. Dus niet ons eigen mening, niet ons eigen gedachten. Nee, onderwerping aan het woord des Heeres. Het richtsnoer zijn er dan. Zodat deze vrouw, waarvan we zeker geloven, dat wanneer straks Elie bij de vanaan gegaan is, dat ze niet een achter op haar verhaal heeft. En dat ze niet gezegd, oh, het is verschrikkelijke kwal bijgebleven. Nee, hij ging weg, maar het woord des plek bleef blijven het woord ter waarheid, en dat ze zich daarop mogen verlaten, waarvan we geloven dat deze vrouw zeker aangeland is in de gewesten der maar de eeuwige zaligheid, waar ze eeuwig vrucht van het woord ter waarheid heeft magen niet. Heb God er ons iets van geleerd? Ach, we hebben gekregen, het is eenvoudig mogelijk, en zo duidelijk mogelijk, en misschien niet duidelijk nog, maar zo duidelijk mogelijk zo'n te prediken, dat deze vrouw niet geholpen was uh, met een fles en met een kracht, Maar dat al alleen geholpen was nadat ze de schuld heeft moeten aanvaarden. En wagen onder Gods majeste, en terugkreeg wat ze verloren was om op het woord ter waarheid haar vertrouwen te zetten. God zegenen daartoe. We dus zijn getuigen, is onze wens en weenig. Amen. Ach, hier. u geeft nog de napredik nog zijn. Ach, hoeveel veel er nog zijn, die de dood verestelt. Ja, hier het is ons alle aangeboren. Van nature is de dood onze grootste vijand en we hebben ons al onze hout gehaald vanwege onze zon. Ach, hier, alleen de angst voor de dood maakt staan. Maar Maar wanneer we leren kennen dat het een gevolg is der zonde. en dat we door eigen schuld zullen worden te zijn. Dat u daartoe nog redenen zou zullen nemen aan u zelf. Door uw geest en woord nog in ons wonen en werk. En dat we nog geboren werden. De heren van onze de wateren. die Die zij opkwam te zoeken door middel van uw woord. En door de kracht van uw geest. De heren het komt er altijd en goed. En wij hadden dat straks niet gezien. Maar we hebben ook onze broers weer gezien, voor het eerst in de kerk. Na een ernstige operatie waar hij het weer gemaakt heeft. Och, het had anders kunnen zijn. Och, je mocht er nog steeds. Dat hiermee wel uitstel is geweest, maar geen uitstel. Ook dat hij de vrucht voor eigen hart aan leven nog eens mocht beleven. Wat deze vrouw heeft moeten ervaren, dat er staat hoog voor ons Om Ontfermt uw reden tot dankzij, ontfermt u verder over ons te dus staan. Naar de rijkdom uw genade en naar de grootheid uw barmhartigheid gaat in verzorging, Naar de niegel tot de plaats van onze woning en verhoor ons. Om Jezus willen. Amen. Onze slot in tijdstalm 117. Loof, loof den hier geheizendom. gij volken prijzen je namen om. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk oneindig groot, zijn waarheid. komt nimmer meer, zingt, halleluja zingt ze niet. Het is zal hem